Ajax moet de beslissing om Louis van Gaal tot directeur te benoemen terugdraaien. Het gerechtshof in Amsterdam heeft Johan Cruijff en een aantal trainers in het gelijk gesteld. Ze hadden een zaak aangespannen tegen vier leden van de Raad van Commissarissen die Van Gaal hadden benoemd. achter de rug van medecommissaris Cruijff om. Volgens het Hof hebben de vier onaanvaardbaar gehandeld door Cruijff buitenspel te zetten. Volgens sportjournalist Arno Vermeulen betekent het dat Van Gaal definitief niet naar Ajax komt.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 De Tweede Kamer vindt dat scholen zelf moeten beslissen of ze leerlingen vrijgeven bij een eventuele Elfstedentocht. Het overgrote deel van de Kamer vindt het een sympathiek idee als scholen hun leerlingen in de gelegenheid stellen te kijken of mee te doen. De uren die de leerlingen mislopen moeten later wel worden ingehaald, vindt de Kamer. De PVV stelde voor de dag van de Elfstedentocht te bestempelen als nationale feestdag. Maar dat plan krijgt geen bijval. Verschillende basisscholen hebben problemen met het afnemen van de CITO-toets. De leerlingen van groep 8 kunnen niet inloggen op de servers van het CITO. Van de CITO-toets bestaat een digitale versie, bijvoorbeeld voor leerlingen die dyslectisch zijn. Het CITO kan nog niet zeggen hoeveel scholen door de storing zijn getroffen. Scholen worden op de hoogte gehouden via Twitter en de website van het CITO. De gemeente Groningen roept inwoners op om niet naar het stadhuis te komen. Door een computerstoring ligt de dienstverlening plat, ook in de panden van de verschillende gemeentelijke diensten. Alle gemeentelijke balies en loketten zijn gesloten, zegt de gemeente. En dat zou betekenen dat als mensen wel naar de gemeentelijke loketten en balies zouden gaan, dat ze waarschijnlijk voor niks uh, zouden komen. En om dat te besparen vragen we het publiek hier in Groningen om uh, daar in ieder geval voorlopig uh, van af te zien. De oorzaak is wel gevonden ondertussen, maar uh, het oplossen, het verhelpen daarvan, dat, uh, dat vergt nog enige tijd. De technische storing bij de gemeente Groningen begon om 8 uur vanochtend. In Rotterdam is een basisschool kort ontruimd geweest na een bommelding. Een verwarde vrouw liep in de islamitische school Noen in Krooswijk rond... en riep dat ze een bom bij zich had. De 220 leerlingen werden uit voorzorg naar een sporthal gebracht. Bomexperts van de politie vonden geen explosief... en de kinderen konden al snel terug. De vrouw die de bommelding deed is opgepakt. Dan het weer nog. Eerst zonnig, maar in de middag bewolkt en kans op wat lichte sneeuw. Verder een stevige Noordoostenwind. En het wordt min 1 graad in het Waddengebied, tot min 6 in het Zuidoosten. Morgen droge en zonnige periode, middagtemperatuur rond min 2. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A50 Arnhem richting Os, tussen Heter en Knopend Eewijk, 3 kilometer. Na een aanrijding is daar de linkerrijstrook dicht. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen... tussen De Ressen en de Waalbrug bij Nijmegen, 3 kilometer. Hij hey, is drie. Thomas Mulder is drie jaar ondernemer.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 Vara, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen, wel eens een boek geschreven? Nou, ik zelf heb die neiging nog niet, maar er zijn jaarlijks toch zo'n 150.000 aankomende schrijvers die dat proberen. Hoe doe je dat? Een boek publiceren en vervolgens ook nog verkopen? Dat vraag ik zo aan Martin Carbo, schrijver van het boek Succes met je boek. Steeds meer arbeidsconflicten tot aan ontslagen toe worden veroorzaakt door informatie die de werkgever op internet vindt. 100% arbeidsongeschikt, maar wel op de skis. Zometeen de spelregels. En hé. Hé. Hé. Die hebben we daar. Hey, Blijf al mijn poeder. af. Wat stuur ik weer. Nee, nee, nee, nee, voor mijn pensioen ben kamer in de bocht voor de partij 55+. Plus. Maar als we van de pensioenen van de huidige ouderen afblijven... wat blijft er dan over voor de latere gepensioneerden? De solidariteit onder druk. Straks een discussie in het joopdebat. En zin in een zomersplaatje. Surf naar degids.fm Louis van Gaal kan op zoek naar een leuke club... of aan de slag als bondscoach van een land. Zijn benoeming als algemeen directeur bij Ajax... mag niet doorgaan van de rechten. Het Hof in Amsterdam heeft de Raad van Commissarissen verboden de aanstellingen van de directeuren Louis van Gaal en Martin Sturkenboom door te zetten op straffen van een dwangsom. Kruif wint de slag. Ik peil de stemming bij Ajax-volgers Frits Barend, Peter R. de Vries en later de voorzitter van de supportersvereniging Daniel Dekker. Die is nu bezig met zijn radiotheeprogramma. Goedemorgen heren. Ja, goedemorgen. Meneer de Vries uh, altijd zeer kritisch geweest op uh, Kruif en zijn bemoeienis met Ajax. Wat vindt u van deze uitspraak? Aan wie vraagt u dan? Meneer De Vries, aan u. Oh ja, oké. Okay. Um, ja, ik heb de uitspraak uh, net gelezen op, uh, op internet. En ik, ik moet u zeggen, ik kan de redenering van het Hof best wel volgen. Hoewel ik ook zeg dat een, uh, een omgekeerde uitspraak juridisch gezien ook echt heel goed mogelijk was geweest. Maar er is een keuze gemaakt. En uh, ja, er wordt gezegd: Kruif heeft gewonnen. Maar ik teken daar dan wel bij aan dat het toch een soort van pirrus-overwinning is. In die zin dat heel Ajax door deze gang van zaken natuurlijk aan de rand van de afgrond is gebracht. Enorm verswakt en verdeeld is. En ja, daarbij kan je natuurlijk eigenlijk niet van een winnaar spreken. Doodzonder dat Van Gaal nu aan de kant gezet moet worden? Ja, ik vind dat uh, wel erg zonde. Ik denk dat onder de vleugels van Louis Van Gaal... Ajax weer uh, een, een, een goede nieuwe weg had kunnen inslaan. Hij heeft de kwaliteiten en de kennis daarvoor. En ik denk ook dat uiteindelijk mensen als Frank de Boer en Dennis Bergkamp... Uh, ondanks de weerzin die er nu is... Uh, onder hem heel goed hadden kunnen functioneren en werken... en heel veel van hem hadden kunnen leren. Want uh, hoe talentvol ze ook zijn... het, het blijven natuurlijk toch uh, tamelijk onervaren bestuurders. Frits Barend, is dit inderdaad een piraso-overwinning voor Cruijff? Nee, het is een hele grote overwinning. Uh, de ellende is ontstaan doordat ze Cruijff zijn gaan tegenwerken... en daardoor is eigenlijk een grote vorm van val terechtgekomen... Kruijf heeft dit nooit gewild, deze rechtszaken, maar hij is dwars gewoond En het is natuurlijk ongelooflijk achterbaks om achter de rug van Kruijf om Van Gaal te moeten. Dat Van Gaal het ook heeft geaccepteerd, is ook onbegrijpelijk. En dan kan je natuurlijk niet verwachten dat je hem even lekker aan het werk kunt gaan. Op zich heeft Peter gelijk dat Van Gaal hard wat kunnen betekenen. maar had hij voor de benoeming met Kruijf moeten gaan praten. Er was er heel veel ellende voorkomen geweest en hadden we misschien al bij deze ellende niet gezeten. Want wie weet hadden Kruijf en Van Gaal het met elkaar kunnen vinden. Maar je kon Kruijf geen dictaat op. Wat nee, vindt het, is ja? het is natuurlijk niet zo dat Kruif hier niks aan kan doen. De, de, deze hele geschiedenis is in ieder geval veroorzaakt door Kruif. En het feit dat hij nu gelijk krijgt wil niet zeggen dat hij op alle punten gelijk heeft. Ja, maar hij heeft het, want ook het Hof stelt in het arrest dat men wel degelijk er begrip voor heeft... dat de raad, uh, raad van commissarissen door Kruif is tegengewerkt, dat hij dingen heeft, min of meer heeft gesaboteerd. Daar, daar toont men woordelijk begrip voor. En Kruijs heeft natuurlijk in de voorfase. heeft hij natuurlijk de boel gesaboteerd door niet te verschijnen, eh, dingen tegen te werken. nooit op belangrijke momenten aanwezig te zijn. keer op keer zijn collega's in een column in de telegraaf aan te vallen. wat op zich al een unicum is natuurlijk, dat een lid van de Raad van Commissarissen in een column in de grootste krant van Nederland... zijn collega-commissarissen aanvalt. Dat is al nooit vertoond. En daarmee heeft Kruijf de toon gezet. Daarmee is Ajax in een vrije val... Uh, te en en je, vergeet, je vergeet één ding. Deze vier mensen gingen meepraten over iets... waar ze helemaal geen verstand van hebben. Hé, hey, kan ze, ze kwamen met een betere kandidaat dan Kruijf, hoor. Als ik moet kiezen tussen Tjeulah of Louis van Gaal... Frits Barend, Gaal Frits Barend is aan het woord. Meneer Barend, wat zei u? Peter is hetzelfde. Als Peter is een deskundige op zijn niveau, als eh, SBS of Endemol ineens iemand naast hem zet waar hij totaal niet in ziet zitten en ze gaan zich bemoeien met zijn programma, gaat hij ook stijgen. En dat is wat met Johan gebeurt. Johan is voetbal van zijn top van zijn hoofd tot zijn top van zijn tenen. En je hebt te maken met vier mensen die nog nooit wijsbeken op RK Daapters na een bal geraakt hebben. RK onder de invloed geraakt van de prachtige dingen. Ja, maar je alles afdoen. Heren, mag ik even naar de voorzitter van de supportersvereniging van Ajax toe? Want ik wil ook wel eens even zijn reactie... en hij presenteert per slotvereniging juist op dit moment een programma op Radio 2. Dus hij is heel even naar een andere microfoon toegestapt in datzelfde gebouw. Even, Daniel Dekker, Daniel Dekker, goedemorgen. Wat, wat vindt u van deze uitspraak? Nou, de supportersvereniging Ajax stelt uh, ruim 90.000 leden... en ruim 70% zijn voor Johan Cruijff. En dan vooral zijn voetbaltechnische visie. En ook de algemene ledenvergadering van Ajax... Heeft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 Ja, dat neem ik wel aan. Ja. Ik neem aan dat Steven ten Haven en uh, zijn kompanen zullen opstappen morgen. En dan kan ook de discussie rond de nieuwe algemeen directeur weer beginnen. Want ik neem ook aan dat uh, Martin Steukenboom uh, door deze uitspraak uh, zal verdwijnen bij Ajax. Is dat ook de verwachting van Peter R. De Vries, dat de Raad van Commissarissen, althans de vierden die er nu, nu nog over zijn, dat die de eren ook zelf houden? Ja, ik denk dat dat uh, onontkoombaar is. Uh, het, het heeft geen enkele zin om op deze manier uh, voor te gaan. Maar de vraag is natuurlijk, wat gebeurt er als zij het veld ruimen? Er is niet zomaar een nieuwe raad van commissarissen. En dan is nog de vraag, uh, kunnen de lieden die dan aantreden, vinden die wel genade in de ogen van uh, zijn uh, heiligheid Kruif? Dus uh, we zijn er nog lang niet hoor. Frits Barend, wat is de verwachting? Die raad van commissarissen trekt zich terug, die vier? Ja, die raad van commissarissen, of ze trekken zich terug, of ze worden gedwongen zich terug te trekken. vrijdag, op hè? Ook op de opdracht van de bestuursraad is om deze uh, raad van commissarissen te ontslaan. Dus ze hebben al helemaal geen bestaansrecht meer. Dat is ook het gekke dat ze nog steeds zitten zonder enig bestaansrecht, zonder enige steun van wie dan ook. En laat Johan Cruijff nou eindelijk twee jaar zijn gang gaan zoals hij het wil. En laten wij ons er niet mee bemoeien. Want we hebben helemaal geen verstand van voetballen in vergelijking met Johan Cruijff. En ook al die bestuurders niet. Wie, gaat, Johan... er dan, wie gaat er dan verder die club leiden behalve Johan Cruijff? Nou, daar vind je echt wel iemand voor hoor. Maak je daar maar geen zorgen om. Nou, noemen ze een naam. Charles Ling, hè? Theo van Duivenboden zou een fantastische naam zijn. Michael van Basten zou een fantastische naam zijn. Zoals het Bayern München-model... Daar wil Johan Cruijff ook naartoe, er zijn genoeg mensen. En onderschat Wim Jonk niet, jongens, onderschat Wim Jonk niet. Daniel Dekker, is dat een goede Wim Jonk? Nou, ik hoor wel een aantal hele goede namen. En uh, ik denk dat Marco van Basten een hele goede kandidaat is... om in ieder geval algemeen directeur van Ajax te worden. En die zou dat nog wel willen, na alles wat er gebeurd is? Ik neem aan van wel, ja. Nou, Peter Erdevries is er gaat dat Louis van Gaal naar PSV zou kunnen. Is dat wraak nemen in optima forma? Nee, ik, uh, ik verwacht ook eerlijk gezegd niet dat Louis van Gaal dat doet. Ik weet dat hij uh, echt van plan was om Ajax weer uit het moeras omhoog te trekken. En ik kan me niet voorstellen dat hij naar uh, PSV gaat. En uh, ik denk ook niet dat hij dat uh, gedachte heeft dat dat een mooie wraak zou zijn. Zo zit uh, Van Gaal niet in elkaar. En dan nog één vraag over de positie van Blind. Die is nu technisch directeur Ad interim. Wat zal er met hem gebeuren? Dat vraagt u aan mij? Ja. Nou, ik denk dat uh, als ik zo de, de teneur van alle commentaren de afgelopen weken lees... dan denk ik dat uh, Blind ook niet te handhaven is. Dat hij een kopje kleiner gemaakt zal worden door, de, door zeg maar het technisch hart, Kruif... en de mensen die daar omheen hangen. Frits Barend? Uh, vraag. Is, nee, maar dat is al bekend. Uh, in het plaatje van het technisch hart komt Danny Blind niet voor. Dat is op zich heel jammer, maar zo is het wel in te voetballen. Daniel Dekker, wat zou dat betekenen, Danny weg? Nou ja, dat is niet onmogelijk. Nee, want uh, zoals er wordt opgemerkt, in dat, uh, in dat plaatje van het technisch hart is er geen ruimte voor een technisch directeur. En die functie vervult Danny op dit moment. En wanneer is er weer rust in de club en op het veld, Daniel nou, Dekker? Ik hoop heel erg snel. Ik hoop dat we met deze uitspraak een stap in de goede richting hebben gezet. Frits Barend? Uh, ik ben ervan overtuigd dat dit een stap in de goede richting is. Dit geeft Ajax weer de ja, ruis. Ja. om nu een club, mooie club op te bouwen. En Peter Edevries? Nou, ik ben bang dat het erg lang duurt eer weer echt uh, sprake is... van saamhorigheid en eendracht in, uh, in de arena. Dat kon als een kwestie van een jaar of twee, drie zijn. Peter Edevries, Frits Barend en Daniel Dekker. Welke plaat draait er nu op Radio 2, Daniel? Jij? Meneer Dekker? Uh, hij is weg. Bedankt, bedankt. Ja, hij moest al uh, afkondigen. Hartelijk dank uh, voor dit gesprek over de uitspraak van het gerechtshof... naar aanleiding van de zaak die Johan Cruijff heeft okay. aangespannen tegen de vier andere leden van de raad van commissarissen van Ajax.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 Hij is uitgeboren in Brugge op 21 mei 1980 en daarna verhuisd naar Australië en staat nu bekend als een Belgisch-Australische singer-songwriter, drummer, gitarist en toetsenist uit Melbourne. En hij, hij ziet er goed uit in die clip, moet ik zeggen. Een leuke clip. Somebody that I used to know. DeGids.fm Londen heeft een enorme klond materiaal bewerkt, tot een duizelwekkend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 En het uh, succes van Bonitas Avenue is enorm en dat is niet elke debutant gegeven. Krijg je boek eerst maar eens gepubliceerd, dat is al moeilijk genoeg. Maar sinds vorige week hoeven de ruim 1 miljoen amateurschrijvers die ons land telt het niet meer alleen uit te zoeken. Oud uitgever en redacteur Martin Carbo, tegenwoordig bekend als boekenfluisteraar, geeft in succes met je boek tips voor het schrijven van een goed boek en belangrijke Tips om uitgevers warm te maken voor jouw geesteskind. Martin Cabot zit hier. Goedemorgen, meneer Hallo. Cabot. U bent boekenfluisteraar. Dat is een soort Derek Oggyville met een, met een boek erbij. Uh, dat is wel een mooie vergelijking, want die is babyfluisteraar. En een boek is natuurlijk ook een soort baby. Hè? Dat is je geesteskind. En uh, je kunt natuurlijk heel goed zelf uh, bevallen van je eigen boek... Je um, heeft natuurlijk wel televisieprogramma's waar die goud mee maakt. He. Maar goed, je hebt dus verloskundige als het ware nodig... Uh, bij, uh, bij het maken van een boek. En u bent dat van de tankconstructies. Uit. Ik ben de verloskundige. Dan uh, heb je dus succes met je boek. Dat is het boek waar dat over gaat. En daarin ook tips voor goed schrijven. Laat ik heel even zitten, want ik ben vooral benieuwd naar wat er daarna komt. Hoe ik mijn boek gepubliceerd krijg. Dat begint, uh, dat begint volgens u al voor het daadwerkelijke schrijfproces. Ja. Hoe dan? Ja, een van de belangrijkste tips die ik geef, die ik ook altijd gegeven heb uh, als uitgever aan schrijvers, is focus aanbrengen. En uh, dat is bij een roman natuurlijk een heel ander verhaal dan bij non-fictie, wat ik het meeste heb gedaan. Maar ik heb heel vaak gemerkt dat focus, dus weten wat je wilt, daar echt voor gaan, de bijzaken proberen weg te werken, dat dat een heel belangrijk element is. En dat is ook moeilijk om dat uh, van jezelf in te zien. Maar wat moet je dan bij die uitgever zeggen? Ik heb dit en dit en dit verhaal, of hoe werkt het dan? Nou ja, als je vanaf het begin uh, je concept, je idee... Uh, goed focust, goed uitwerkt... daar een fantastisch verhaal van maakt... dan ik zal heb, een uitgever ik heb, daar... Ik, ik wil een boek schrijven over mijn jeugd, punt. Ja, dat is niet voldoende tegenwoordig, denk ik of wel? Ik denk dat je daar inderdaad wat meer bij uh, zou moeten bedenken. Uh, wie ben jij? Welke jeugd is dat? Over welke periode gaat het? Uh, wat kun je daar omheen bedenken? Uh, zit daar misschien een muzikaal verhaal achter? Ik noem maar eens iets, bij jou en, zou dat... En, en, dan, en dan moet je het bij de jeugd houden en verder niet? Ik denk, uh, dat, dat zal bij iedereen verschillen... maar um, uh, hoe interessant is jouw jeugd? Wanneer houdt hij op? Houdt hij op op je 14 of op je 24ste? Uh, dat zijn allemaal vragen waar je over moet buigen... als je dat boek wilt gaan schrijven. En zeker ook als je een uitgever ervoor wil interesseren. En dat stuur ik dan in een A4-vorm naar een uitgever. Een van de tips die ik in mijn boek ook geef is dat als je je manuscript klaar hebt... dat het dan meestal geen goed idee is om dat in zijn geheel naar die uitgever te sturen. Want die heeft het waanzinnig druk. Um, dus het maken van een voorstel, een deel van je manuscript, een verhaal daaromheen... om die uitgever of redacteur is te prikkelen om het te gaan lezen. Zodat hij aan jou vraagt, mag ik de rest ook lezen? Is een veel beter idee. Dus een hoofdstukje. Bijvoorbeeld, een goed gekozen hoofdstuk. Uh, en uh, daarbij een goed verhaal, bijvoorbeeld het concept van een flaptekst, Een goede titel natuurlijk. Uh, waarom jouw boek eigenlijk belangrijk is, wat de toegevoegde waarde ervan is. Dat zijn allemaal dingen die die uitgever graag van jou hoort. Oh, er staan natuurlijk duizenden in de rij hè, bij zo'n uitgever. Nou ja, misschien honderden, tientallen. Uh, vandaag stond in de krant 160.000 mensen zoeken op ja. dit moment naar een uitgever. En die komen dan allemaal bij zijn uitgever binnen... en die sturen allemaal manuscripten op en die uitgever wordt gek. Uh, dat die bladert er doorheen, die leest drie zinnen en dan is het afgewezen. Dat wordt inderdaad heel snel geoordeeld. En uh, je, moet inderdaad, je hebt één kans, die moet je proberen waar te maken. En, en moet je ook gebruik maken van allerlei vrienden en vriendinnen die je hebt mogelijk in die uitgeverijwereld? Netwerk is heel erg belangrijk. En uh, ik denk dat heel veel mensen een beter netwerk hebben dan ze eigenlijk denken. Uh, want je hebt natuurlijk het cliché van de grachtengordel Al die insiders die elkaar de hele tijd op uh, feestjes en bij lunches en uh, op beurzen tegenkomen. Dat bestaat zeker. Maar als je eens heel goed gaat kijken in je eigen omgeving, dan kon het je nog verbazen dat je hoeveel mensen er misschien zijn... die inderdaad op een of andere manier toegang hebben tot dat netwerk. Dat kun je gebruiken. We zijn schrijvers die beroemd zijn geworden dankzij dat netwerk. Met een eerste boek, met een eerste manuscript. Een eerste voorstel. Ik weet niet of het toeval is, maar Peter Buwalder bijvoorbeeld... is iemand die ook uit de uitgeverij komt. Ja, dan heb je natuurlijk een streepje voor. Dat is heel makkelijk. Hij heeft wel een heel goed boek geschreven. Haast ik meteen erbij te zeggen. Het lijkt me niet meteen slim om naar de grote jongens te gaan. Zoals De Bezige Bij of Querido maar gewoon een kleine uitgeverijtje te kiezen. Ook dat hangt van de omstandigheden af. Um, Peter Bewalda is bij de bezigheid gepubliceerd. Maar dat is gebeurd via een uh, literaire agent, Pashebens... die natuurlijk heel goed weet welke schrijver... bij welke uitgeverij het best zou passen. Um, maar als je uh, heel onbekend bent... je hebt niet een enorm actueel of uh, urgent verhaal... Wat, wat nieuwswaarde heeft, ik noem maar eens iets... Um, dan kan een kleine uitgever voor jou een beter idee zijn... omdat je daar meer aandacht krijgt. Wat is het verschil tussen u, wat u doet, en een literaire agent? Ik bemiddel niet. Ik help mensen als een verloskundige bij het uh, ter wereld brengen van hun geesteskind. Oké, okay, ik heb de interesse van een uitgever. Ik krijg een redacteur toegewezen die zich buigt over het manuscript. En dan zegt hij, ja, je moet een paar codes in acht nemen. Je moet dit niet zeggen. Je moet, uh, eigenlijk moet je dit nog helemaal veranderen. Wil je de daadwerkelijke publicatie echt uh, te zien krijgen? Moet je dat doen? Ik raad mensen... Uh, die een boek willen publiceren aan om heel goed naar kritiek te luisteren... van wie dan ook. En zeker van vakmensen zoals een redacteur of een uitgever. Uh, wat niet wil zeggen dat je die kritiek zonder meer moet overnemen... maar kritiek op een tekst betekent altijd dat er iets aan de hand is. Dus het is altijd een goed idee om daar goed naar te luisteren... en dan eens te gaan kijken wat er misschien moet gaan gebeuren. Maar uiteindelijk is elke schrijver de baas over zijn eigen tekst. En zegt de redacteur wat ik ook vaak zeg: nou, dan kan wel drie kwart weg van die tekst. Dat is vaak het geval. Ja. Zeker bij, bij uh, debutanten. Uh, het is natuurlijk heel makkelijk en verleidelijk om uh, alles te gaan opschrijven wat je weet over een onderwerp, bijvoorbeeld. Maar dat is niet noodzakelijkerwijs de beste manier om lezers te pakken. En dat je honderden namen noemt? Bijvoorbeeld het feit dat je maar drie nodig hebt om een boek te schrijven. Of zes voorbeelden waar één goed gekozen voorbeeld veel beter zou werken? Een pak in de titel. Dat denk ik opeens. Dat is natuurlijk ja. belangrijk. Hè? Heel belangrijk. Ja. Ja. Hoe kom je erop? Ja, uh, daar kun je... Uh, Kees van Kooten bijvoorbeeld vind ik meesterlijk in het bedenken van titels. Ik noem de bescheurkalender die hij ooit verzonnen heeft. Ook als een voorbeeld in mijn boek. Um, een goede titel, um, dat is een heel subjectieve kwestie. kwestie hè? Dus dat is toch ook smaak. Aan de andere kant, goede titels zijn ook herkenbaar. De bescheurkalender, uh, turbotaal. Um, ook daar is bij non-fictie en fictie natuurlijk een groot verschil. Nu ben ik al een heel eind. Ik heb een uitgever, ik heb een prachtige relatie met mijn redacteur en mijn boek wordt uitgegeven. Nou, uh, weet ik vaak dat de uitgeverijen met hun successchrijvers dat die daarmee aan de slag gaan. En deputanten moeten het verder mezelf uitzoeken. Wat kan ik nou doen om die verkoop van mijn eigen boek te, te stimuleren? Um, Radio 1 is een belangrijk medium, natuurlijk. Dat ja. is uh, een eerste. Maar daar uh, moet je maar zien terechtkomen. Sociale media zijn tegenwoordig vele malen belangrijker. Uh, dan een paar jaar geleden. En uh, mensen hebben vaak um, uh, heel, heel veel toegang via Facebook en Twitter. tot in principe honderdduizenden andere mensen, um, dat kun je gebruiken. Dat moet je ook gebruiken. Dat kan je uitgever, uh, dat kan je uitgever niet voor je doen, dat moet je zelf doen. Um, je netwerk gebruiken, bijvoorbeeld om publiciteit te genereren, is heel belangrijk... Ook daar uh, kun je vaak verrassende uh, uh, succes mee hebben... als je eens goed gaat kijken wie er in jouw netwerk... misschien toegang heeft tot die media. Ik hoorde het verhaal van Tommy Wieringa... dat hij naar allerlei boekhandels ging en zei van... hebben jullie dat prachtige boek van Wieringa? <lacht> Zo'n speedboot. Is dat zo gegaan? Ik weet het niet. Ik heb dat verhaal ook wel eens gehoord. Maar ik weet het, het kan heel goed natuurlijk een broodje-aap verhaal zijn. En dat uh, ik Ging verhalen... gingen, gingen, gingen kijken in de lijstje: Ja, verdomd, er staat een boekje bij dat zo heet... en dat gaan we maar bestellen. Er wordt zoveel gevraagd dat de volgende dag kwam er een vriend... En de, dat kan natuurlijk ook werken. He? Ja, zeker. Nou, in elk geval zorgen dat er rumoer om je boek komt. is altijd goed, op wat voor manier dan ook. Je boek een eigen beheer uitgeven. Is tegenwoordig ook veel... Makkelijker en toegankelijker dan vroeger. Um, het heeft overigens een paar nadelen. Um, um, veel mensen doen het, soms met uh, opmerkelijk succes. Maar veel meer mensen doen het zonder dat iemand er ooit iets van hoort. En om te zorgen dat je boek de wereld in komt op een manier dat mensen ook echt wat aan hebben... is tegenwoordig uh, nog steeds een uitgever vaak een heel, goed, uh, een heel goede uh, hulp. En hoe voorkom ik dat mijn boek na een jaar al bij de slechte ligt? Door bijvoorbeeld door dat er veel rumoer om komt. Dat mensen erover gaan praten, gaan twitteren en uh, het aan elkaar gaan doorvertellen. Maar de essentie is toch een goed boek, lijkt mij of niet? Uiteindelijk moet je een goed boek maken. Maar ook daar zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Veel meer dan, uh, dan alleen maar het is goed of het is slecht. Boekenfluisteraar Martin Carbo Over succes met je boek dat in de boekwinkel ligt. Hartelijk dank voor dit gesprek. En voor meer informatie gaat u naar degids.fm. Zometeen nog de risico's van persoonlijke publicaties op internet. En hoe solidair is ons pensioenstelsel nog? Daarover gaat het Joop-debat. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1: Het NOS-journaal. Louis van Gaal mag niet aan de slag als directeur van Ajax. Rechtshoff in Amsterdam heeft zijn bedoeling geblokkeerd, net als die van Martin Sturkenboom. De uitspraak is een overwinning voor commissaris Johan Cruijff. Door Kruijf buitenspel te zetten, hebben zijn vier medecommissarissen onaanvaardbaar gehandeld, zegt het Hof. Scholen kunnen zelf beslissen of ze leerlingen vrijgeven als er een elfstedentocht komt. Een sympathiek idee. Leerlingen moeten die lesuren later wel inhalen, zegt de Kamer. Basisscholieren die zijn begonnen aan de CITO-toets, maar eh, niet iedereen kan meedoen. Door een storing op de server van het CITO kan een onbekend aantal scholen niet inloggen. En dat is vooral lastig voor dyslectische leerlingen die de toets op de computer maken. En het Britse olieconcern BP heeft vorig jaar een netto winst behaald van ruim 18 miljard euro. In 2010 was er nog bijna 4 miljard euro verlies. En dat komt door de gevolgen van de olieramp in de Golf van Mexico met het boordplatform Deepwater Horizon. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files. Eentje op de A50 Arnhem richting Oss. Tussen Heter en Knoopend-Valburg 3 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen. Voor de Wouwbrug bij Nijmegen 2 kilometer. Dit is de gids.fm. Met Felix Mulders. Cursief. Dames en heren, welkom. Het gaat on. Het gaat on. Ja, je, je bent verantwoordelijk. Weet jij al meer dan wij weten? Van, van... Nou ja, dat zou je bijna denken. Je zou bijna denken van... oeh, je hebt nieuws, je hebt nieuws. Maar ik ga niet vertellen dat de kogel door de, de kerk is voor de 16e Elfstedentocht. Want je hoorde uh, Henk Kroes, en dat was uh, destijds de voorzitter... van de vereniging Friese Elfsteden, die in uh, 1997 dus de laatste tocht aankondigde. Het Het Het zijn drie magische woorden waar natuurlijk heel Nederland... zo'n beetje nu op zit te wachten. Maar er is een nieuwe voorzitter nu en die zegt van... ja, als het straks zover is, dan wil ik eigenlijk mijn eigen aankondiging doen. Dus, dus niet dit gedron, maar iets anders. Maar wat dan te zeggen? Nou, Dagblad Spits die dacht, nou weet je wat, dan, dan denken wij gewoon een beetje mee. En dan uh, gaan we naar een uh, hoogleraar Friese taal- en letterkunde. En dan vragen we hem om raad. En uh, die heeft uh, drie suggesties geleverd. En ik ga natuurlijk mijn uh, uiterste best doen om ze een beetje goed voor te lezen. Want Fries is natuurlijk niet echt iets uh, dat ik uh, heel goed beheers. Maar ik, ik ga een poging wagen... Uh, de eerste tip is skekkemor. En skekken is dan de beweging die je maakt met de schaats, de slag, oh. zeg maar. Dus het betekent eigenlijk niets anders dan schaatsen maar. En daar gaat het natuurlijk tenslotte om. En de hoogleraar is hier eigenlijk wel het meest enthousiast over. Dat vindt hij toch wel het leukst. Maar hij heeft er ook nog meer, namelijk hinnen. Het lijkt een beetje op uh, It Gidon, maar het is toch net even anders. Want dat betekent het gaat heen of het gaat los. En dat is natuurlijk ook wel heel erg toepasselijk in deze gekte en hype. En de laatste uh, tot slot is dan de redens under onder. Redens, Redens is het uh, Friese woord voor een paar schaatsen. En dit betekent niets anders dan bind de schaatsen onder. En dat moet natuurlijk ook iedereen doen om straks te schaatsen. Dus uh, kan ook nog. Maar ja, ja. welke het woord? Ja, wie zal het zeggen? Want uh, it get on, daar heeft iedereen het nu natuurlijk een beetje over. Maar voor die tijd, in, in 85 en 86, toen het werd aangekondigd, toen werd er gezegd it zulke. Het zal gebeuren. Ja, dus we moeten het even een beetje afwachten wat het dit jaar wordt. Uh, als die doorgaat, hè, want ik lees ook ja. dat het maandag zeker gaat dooien. Er en komt een aanval Ja, ja, ja, ja dus we, nou ja, we, we houden de vingers uh, gekruist, zeg ik dan maar. En als je dan op de schaats stapt, dan uh, moet je natuurlijk ook een beetje goed voorbereid zijn. Warme kleding, genoeg training, voldoende eten en drinken. En ook niet onbelangrijk, doe je piercings uit. Vooral <lacht> als je ze in je gezicht hebt. Dus uh, lip, neus, tong, noem maar op. Um, want wat is er aan de hand? Het metaal van deze piercings kan, uh, kan eigenlijk... Aan je neus of lippen vastvriezen met deze strenge temperaturen. Dus je moet een beetje oplossen, op, eh, oppassen, want het is natuurlijk een, een pijnlijke bedoeling als dat gebeurt. En de Duitse verzekeringsmaatschappij Techniker Krankenkassen heeft het bekendgemaakt... en ook mensen opgeroepen om toch vooral een sjaal of een bivakmuts te dragen. Nou, De Nederlandse piersers hebben dit verhaal ook gehoord en die zeggen... Nou, ik heb hier echt nog nooit van gehoord. En ook de EHBO-posten zeggen van niets te weten, meld Spits. Dus we moeten misschien gewoon even wachten tot, uh, tot de eerste neusvleugels zijn vastgevoerd. Zonder dat de die technische krankenkassen daarmee komt. He, ja, die ja. ja, daarom. Die, ik denk dat die er heel veel mensen vertegenwoordigen die dat wellicht hebben. Maar geen idee. Maar wij, wij, gaan, wij gaan erop wachten natuurlijk op de eerste berichten vanuit de EHBO-posten. Um, van de gezichtsverziering naar de gezichtsbeharing. En dan met name de snorren. Waren natuurlijk immens populair in de jaren 80 van de vorige eeuw. Maar nu veel minder vaak uh, te zien. En zo heel af en toe laten de mannen hem weer staan. Maar dat is dan wel weer voor een goed doel. Ik zie er hier eentje. Ja, dat klopt. Achter het geloof. Ja, de grote snor. In de maand november kan, kan elke snorloze man hem overigens ook laten staan. Dan wordt het namelijk Movember. En dan kan je geld ophalen voor onderzoek naar prostaatkanker. En het gaat nu een stapje verder. Want de snor gaat het witte doek op in de Amerikaanse staat Portland. Daar is er eind maart een heus internationaal filmfestival. En dat is geheel gewijd aan de snorren. En toen moest ik direct weer aan deze denken. Ja. Wie is het? Magnum volgens mij. Ja, hè? Magnum P.I. De privédetective met grote dikke snor... natuurlijk gespeeld door uh, acteur Tom Selleck... die hem overigens later wel weer heeft afgeschoren... dus nu niet meer in het bezit is uh, hiervan. Of uh, Tom Selleck ook voorbij komt op het filmfestival, dat weet ik niet. Maar het wordt in ieder geval wel ja, een festijn... waar korte films te zien zijn die over snorren gaan... of op zijn minst een besnorde hoofdrolspeler hebben. En er wordt natuurlijk weer geld mee opgehaald... en dat gaat ook weer naar een goed doel. Het gaat namelijk naar een organisatie, zo meldt het persbureau Reuters die zich bezighoudt met het behoud van oude films. Dus dat is dan ook wel weer leuk. En dan gaat ook nog een deeltje naar, naar kankeronderzoek. Dus allemaal naar uh, Portland om het te zien. Um, en dan tot slot wilde ik toch ook nog heel eventjes vooruitlopen op Valentijnsdag. Het is natuurlijk nog niet zo ver, pas over een week. En het is natuurlijk de dag waarop je je stille liefde laat weten... dat je enorm gek bent op hem of haar... Of het is het moment om de partner die je al hebt natuurlijk nog eens extra te verwennen, maar wat als het andersom is en je wil eigenlijk het liefst van je partner af? Je denkt van nou, ik ben er wel klaar mee eigenlijk. Nou, dan kan je ook gewoon een kaartje sturen. Even shoppen bij de HEMA en dan heb je de keuze uit twee kaarten die je partner duidelijk moeten maken dat je er eigenlijk wel helemaal klaar mee bent. Oh ja? Ja, je kan bijvoorbeeld kiezen voor een exemplaar met een tekst. Je bent niet mijn Valentijn en dan niet natuurlijk met dikke hoofdletters. Of je kiest de kaart met een afbeelding van een gebroken hart en dan staat er I don't love you, zeg maar. Kan je ook nog kan je ook nog voor kiezen? Voor 1,99 te shoppen. Je moet nog wel even de postregel erbij, erbij pakken. Misschien moet je je naam er wellicht niet op zetten. Of wel, dat weet ik niet. De Hema zegt het is vooral een geintje voor de jeugd. Maar misschien zijn er toch ook wel enkele volwassenen die, die hem gaan aanschaffen. Nou, dan maar vraag dat ik weten ik jou de 15e, de want 14e is c Ja, de 15e en zo. de 15e moeten we het dan weten natuurlijk. Dan vraag ik jou je kaart even mee te nemen. Dat is goed. Dan maken we dat hier bekend. Dankjewel je wel, Deborah. Gids.fm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 dan had er geen haan naar gekraaid. Cornel Maas twitterde dat Sieneke, Johan van der Sloot en de PVV... Nederlandse exportproducten waren. En daarmee was hij in het voorjaar van 2010... een van de eerste die door een Twitterbericht werd ontslagen. Simone Wifi-Wijman sprak er toen over in de rubriek De Tijdgeest. Nu, twee jaar later, is de verwachting dat de berichten en foto's op sociale media... steeds vaker een reden voor ontslag zullen zijn. Verslaggever Jan Peels Jij twittert niet zoveel... Is dat de reden dat, uh, dat je mogelijk denkt dat... Nou, uh, je, weet, nah, je weet het maar nooit, hè? Ja? Nee, nee, nee. Ik ben meer een, uh, een volger. Ik hoop wel dat, uh, dat nieuws uh, te vinden op Twitter. Maar uh, ik heb ook even naar jou gekeken. Maar jij, jij bent ook niet heel erg actief, hè? 50 in totaal? Ik ben op, wel actief, onder een hele bijzondere schaalnaam. Aha, kijk, dat is een heel verstandig. Want dan is het in ieder geval niet te traceren. Willem Frank de Noot bijvoorbeeld, onze wereldontvanger. Nou, die, doet, die gaat er uh, vrolijk op los. Uh, ruim 2000 tweets, ja, uh, zag ik van zijn gaan. hand. Ja, die gaat ja, goed. Ja. Ja, die gaat goed hè. Maar ja, het is dus niet zonder gevaar. Want de afgelopen tijd zijn er al een aantal mensen die direct ontslagen zijn door uitingen die hun baas of werkgever allemaal niet zo leuk vond. Inge Noordik van Das bijstand die deed een klein onderzoekje en die verwacht dat er ook een stijging van dit soort gevallen komt. Ik denk inderdaad dat er een toename zal zijn van het aantal arbeidsconflicten als gevolg van het gebruik van social media. Dat komt met name ook omdat steeds meer mensen uh, hun mening ventileren op het internet of uh, ervaringen willen delen. Uh, de scheidslijn ook tussen het werk en het privé wordt steeds vager. En daarin valt met name ook het gevaar van het gebruik van social media. Omdat die bijwerkingen uh, van het gebruik daarvan, die leiden vaker tot een conflict. Ja, en en... bijwerkingen, dat zou dus inderdaad kunnen zijn dat mensen daardoor ontslagen kunnen worden? Dat zou zelfs inderdaad in het meest extreme geval tot een ontslag uh, kunnen leiden... Um, een, een lichtere vorm uh, zou zijn, hè? Een, een, een officiële waarschuwing van de werkgever. Maar het is inderdaad zo dat een onhandige tweet over je baas... of het bekendmaken van vertrouwelijke informatie... Uh, die zouden uh, kunnen leiden tot een uh, ontslag Ja, je moet dus goed opletten Jan wat je allemaal op internet zet... en uh, via Twitter met de wereld deelt. Ja, precies. Maar ja, soms heb je het zelfs niet eens in, in de hand. En uh, kan het toch hele vervelende gevolgen hebben. Want ik sprak met Johan Minkjan uit het Overijsselse Geesteren. Hij moet door berichten op uh, internet en hives... een groot gedeelte van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering... terugbetalen aan zijn verzekeraar. Hoezo dan? Ja, nou, die, die stratenmaker Jan Minkman... Uh, Jan Mink-Jan, sorry, um, die is na een bedrijfsongeval in 2003... arbeidsongeschikt verklaard. En hij had er eens recht op een uitkering van uh, Egon. Maar die verzekeraar die zag een paar jaar geleden op Hives en op internet berichten over Johan... op de fiets op Alpe Hij was uh, die berg opgereden en uh, daar kwam zijn naam voor... bij onder andere ook nog bij andere wielerwedstrijden. Ja, dan vraag je er natuurlijk om, toch? <laughs> ja, dat zou je zeggen. Maar uh, uh, al die berichten die uh, Jan, uh, Johan Minkman uh, zag op de fiets... Uh, die had hij gedaan omdat hij een, na een op hartoperatie... of een hartoperatie in ieder geval... Uh, van de dokter moest gaan fietsen en bewegen. En dat heeft hij gedaan. En zijn dochter die heeft dat vervolgens weer op huis gezet. Alleen? Op, uh, op Hive uh, stond, stond erop dat ik uh, dan ook uh, naar zo was. De uitslag stond erin, daar heb ik het zelf ook niet op gezet. Ze hebben geen feitenonderzoek gedaan. Ze hebben gewoon gezegd: wat op internet staat, dat is waarheid. Nee, nee, klopt dat dan, wat er staat? Nee, er zijn allemaal halve waarheden en onwaarheden. in. Okay. Want uh, als ik dan Amsterdam-Kool fiets. 246 kilometer met een gemiddelde van 46, 56 kilometer per uur. Dat is heel snel. Dat had ik gewonnen, hoor. Ja, dat had ik gewonnen. Ja, want vooral duidelijkheid, u bent wel gestart, maar u heeft die ronde niet gereden. U bent ook weer snel, nadat u even lekker op het terrasje gezeten heeft, over de finish gereden. De uitslagen, uitslagen stond ik gewoon, door dat finish. En toen ben ik naar de Judith gegaan, die, die, die, die maakt al die uh, dingen op, zei Judith... Ik wil wel graag in uitslag staan. Dus die zet me in uitslag. En dat is daar wel mogelijk. Ja. Dus er is verder geen probleem. Maar ja, nu zit u in de problemen. Want ze hebben dat voorwaar aangenomen. Wat ze op internet gelezen hebben. En ook berichten op Facebook en, en Hives. Ja, in het dossier staat in dat mijn dochter me gefeliciteerd heeft. Van pa. maar die vond het heel knap dat ik op dit Op Hives stond dat? Ja, dat klopt. Maar wij hebben allemaal uh, getuigenverklaringen. Die mensen uh, verklaren allemaal dat ik uh, dat niet heb gedaan. Dus Die hebben gezien dat ik in de auto ben gestapt. Ze, ze, ze zeggen gewoon, als je erop staat, dan heb je dat voorbereid. Ze hebben geen feitenonderzoek gedaan. Ze hebben een getuigenverklaring dat ze niet En die mensen die willen straks allemaal, want ik ben in een hoger beroep gegaan... die gaan straks allemaal min naar Arnhem. Er gaat wel een bus vol meer naartoe. En die gaan allemaal eerder verklaren wat ik wel gedaan heb en wat ik niet gedaan want heb. Want u gaat in hoger beroep? Ik, uh, ik wou eerst, Egon eerst alle, alles weer terug hebben. Dus er was 175.000. Toen hebben ze... Ik had 110.000 euro voorschot gekregen. En daar willen ze nou 75.000 van terug hebben. En ik ben van mening dat ze gewoon uh, mijn hele schade moeten betalen. Want ik heb niks gedaan wat niet mag. Ik ben van mening dat Egon zelf de grootste fout maakt. En, en ze maken mijn hele gezin maken ze kapot. En hoe is het afgelopen met deze meneer Jan? Ja, hij nou, hoort het. Hè? Hij, hij laat het er niet bij zitten. Hij gaat in hoge beroep. De rechter heeft in eerste instantie uh, de verzekeraar ge, uh, gelijk gegeven. Maar ja, hij, hij, hij gaat dat dus nog in beroep. Ik heb er ook even, even nog even gebeld natuurlijk. Daar zeiden ze dat die berichten op internet wel hebben meegespeeld in hun beslissing. Maar dat ze mogelijk ook meer aanleiding hadden om dat verzekeringsgeld uh, niet meer uit te keren. Dan is natuurlijk de vraag: mag dat allemaal? Mag een werkgever, een baas, zomaar berichten van sociale media en internet gebruiken om iemand te ontslaan? Nou, Arbeidsrechtadvocaat Mariska Aantjes die is gespecialiseerd in dit soort zaken. Zij mogen die bronnen gebruiken omdat het openbare bronnen zijn. Dus op het moment dat, dat die werknemer geen slotje heeft op het account, mag ook die werkgever, net als ieder ander, lezen wat die werknemer daar zegt. Uh, vervolgens geldt natuurlijk wel dat er een vrijheid van meningsuiting is. Dus op het moment dat je daar een inbruik op gaat maken... in feite zeg je dan wat je daar hebt gezegd, hè, dat wil ik tegen jou gebruiken... moet je er wel een belang voor hebben. Mm -hmm. En dat geldt dus voor die werkgever. Ja, maar die werknemer is niet 24 uur per dag aan het werk. Op het moment dat hij de deur van het kantoor dicht doet... is het ineens weer een privépersoon die ook een mening heeft. Klopt. Maar als die mening zodanig is dat die het bedrijf waarvoor hij werkt... gedurende die acht uur of minder per dag... dan, dan kan dat wel gevolgen hebben. En dan pelt dat ook. Je bent dag en nacht eigenlijk dan ineens in dienst. Ja, dag en nacht. In ieder geval moet je erover nadenken wat jij schrijft. En, en op het moment dat jouw naam verbonden kan worden aan het bedrijf... en je beschadigt dat bedrijf of je werkgever... ja, dan kun, kan daar uiteindelijk ontslag aan verbonden worden. Nou is het idee dat dat gaat toenemen, is dat ook uw vooronderstelling? Dat denk ik wel. Je ziet dat social media steeds meer wordt gebruikt en ja, daar zullen meer zaken uitkomen. Dat kan niet anders en dat zien we ook al in onze praktijk. Ja, nou bent u arbeidsrechtadvocaat. Dit is natuurlijk een heel nieuw fenomeen. Staat dat dan toch al zo duidelijk in de wet wat wel en niet mag? Het begrip social media komt nog niet voor in de wet, nee. Maar je kunt natuurlijk wel het vergelijken met andere uitingen. In de, in de pers of, of, of ook bij de koffieautomaat. Ook daar kun je niet zomaar alles zeggen over je werkgever. Daar kunnen ook gevolgen aan verbonden worden. We hebben net kort uh, op Maas gehoord, die meneer inderdaad die zijn uitkering is uh, verloren. Maar zijn er veel voorbeelden waarbij social media ja, een belangrijke rol heeft gespeeld in het... ontslaan of dat er iets anders gebeurde in die relatie tussen werkgever en werknemer? Ja, in onze praktijk hebben we al wel heel diverse voorbeelden daarvan gezien. Het is inderdaad ook best vaak een ontslaggrond. Nou hebben we in Nederland natuurlijk de wet bescherming persoonsgegevens. Nou, al die gegevens van mij die ik op internet zet via Facebook en Hives en, en Twitter en zo. Vallen die daar dan toch niet onder? Heb ik dan niet op een of andere manier een bescherming via die wet? Ja, die wet die beschermt natuurlijk, maar die is geschreven voor de verantwoordelijken. Nou, de verantwoordelijke, dat is weer degene die de website beheert... of die het artikel heeft geplaatst. Dat ben ik zelf, wat ik erop zet. Precies. In ieder geval is het niet zo. En dat wordt wel eens gedacht dat dat de potentiële werkgever bijvoorbeeld ook is. En want die uh, gebruikt ook gewoon de gegevens van het internet... heeft ze daar niet op geplaatst, beheert ze niet... is niet verantwoordelijk in de zin van die wet. Oké, okay, want, want wat daarop staat is in principe openbaar. En stel je solliciteert ergens... dan mag die werkgever alle informatie die hij maar kan vergaren... gebruiken in het beoordelen van de, van de sollicitant. Die werkgever die mag Google inderdaad en die mag dat gebruiken. Wat wel zo is, dat uit het oogpunt van fatsoensnormen is het wel aan te raden om dat te delen met die sollicitant en ook na te gaan of het wel klopt dat er is gevonden. Wat bijvoorbeeld bij een online sollicitatie zou kunnen, is dat je de, de, de sollicitant toestemming vraagt en dat je hem iets laat aanvinken. Ik denk dat het nog te vaak gebeurt dat er iemand een afwijzing krijgt zonder te weten dat het uh, onderliggende probleem was. Dat er een foto is gezien op, op Facebook of Hives die een, verkeerd, een verkeerde indruk gaf over die persoon. Ja, want die indruk die is niet alleen belangrijk bij een sollicitatie dus... maar wat er op die sociale media staat is dus ook belangrijk... als je aan het werk bent bij je baas of je werkgever. Dus let op wat er op internet verschijnt van je. De boodschap is begrepen. Verslaggever Jan Pils. Heel benieuwd naar je tweets de komende de Gids. dag. FN. Francisco van Jolen is aangeschoven. Hij is de chef van Joop.nl. Dat ja. is de, de badsite. En daarop staat een filmpje van ene Piet Hoekstra... Ja. Piet Hoekstra, wie kent hem niet? Dat is een uh, Amerikaanse politicus van Nederlandse afkomst. Hij is een immigrant. En... Uh die uh, heeft al eerder in het uh, Huis van Afgevaardigden gezeten. En die doet nu een gooi naar haar zetel voor het congres. En uh, die heeft een sportje gemaakt. En dat is uitgezonderd tijdens de Super Bowl. En daar komt veel kritiek op. Omdat het een. Ja, Amerikaanse media zeggen. Het is nogal racistisch. Wat zie je? Uh, een Chinese vrouw die met een echt zo'n namaak. Chinees accent, weet je wel. Uh, even zegt dat ze het geld van alle Amerikanen op gaan maken. En dat zij alle banen inpikken. En dat doet hij omdat hij heel hard wil bezuinigen. En zijn opponenten, Deborah uh, die wil het uh, ja, niet bezuinigen. Tenminste, dat zegt hij. En daar is het. Maar er het het zit een hele naar ondertoon in. Er staat het gebied waar hij vandaan komt. Is, ligt dat extra gevoelig. Omdat er in de jaren tachtig al veel gedoe was. Over uh, haat tegen Aziaten. En daar lijkt hij een beetje op in te spelen. Want waar woont hij? In Michigan. Michigan. Ja. Piet Hoekstra, we zullen hem in de gaten houden. Ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Met hem. Hij is republikein, hè? even voor de duidelijkheid. Yes, conservatief christelijk. Dank je. Tijd voor het de Job debat. Althans bedankt, want waar gaan we over discussiëren? Nou, je raadt het nooit. We gaan het hebben over de pensioenoorlog. Dat is de nieuwe generatiestrijd, Felix. Want door de verandering in ons pensioenbestel... komen ouderen en jongeren recht tegenover elkaar te staan. De ouderen willen hun opgebouwde pensioenrechten behouden. De jongeren aan de andere kant die zijn juist bang... dat zij in de toekomst geen pensioenen meer zullen krijgen... omdat de ouderen het allemaal opmaken. De ouderen worden opgeroepen om zich aan te sluiten... bij de stichting Pensioenbehoud, een actiefront. En de jongeren die zijn juist... Uh, betrokken bij de pensioenopstand. Ik praat over de toekomst van ons pensioen met twee vertegenwoordigers... van die twee partijen, Erik Doe van Stichting Pensioenbehoud... en Jo-Janneke van der Veen van Pensioenopstand. Goedemorgen, mevrouw, Goedemorgen. meneer. Goedemorgen. U zit in de studio van RTV West, meneer Doe. U bent van Pensioenbehoud. U komt Klopt. dus op voor de ouderen. Waarom is dat nodig om daarvoor op te komen? Nou, omdat de pensioenen bedreigd worden, maar vooral omdat er ook een tegenstelling wordt gecreëerd tussen jongeren en ouderen. Wij zijn ook tegen het pensioenakkoord. Om veel redenen waarom ook de jongeren tegen zijn. Maar u komt toch op voor het belang van de ouderen? Ja, dat moet toch iemand doen? Ja, want wat gaan die ouderen voor hun toekomstige moed dan? Onzeker als het aan het pensioenakkoord ligt. De pensioenen zullen dan zacht worden. Dat wil zeggen dat de hoogte daarvan niet meer is wat beloofd is bij je, bij je pensionering... en dan hopelijk nog geïndexeerd... maar dat het elk jaar zal afhangen van het uh, beleggingsresultaat. Nou, dat willen de jongeren toch ook niet. Joanneke van er is een. in de Mediatoren in Den Haag... u bent van pensioenopstand of opstand... Ja. en vertegenwoordigt de jongeren. Hmm. Wat zijn voor u de belangrijkste punten? Nou, ik, um, een belangrijk punt is bijvoorbeeld... de rekenrente in het pensioenakkoord. En laat ik eerst zeggen... Um, wij komen op voor de belangen van de jongeren... maar dan wel de jongeren die later ouderen worden. Dus in die zin denk ik inderdaad dat wij um, met, met meneer Do heel veel, Do heel veel uh, delen. Want we willen allemaal dat pensioen behouden wordt... En dat, dat staat op de tocht uh, met dit pensioenakkoord. Onder andere doordat uh, rekenrentes mogen worden gehanteerd. Die de rekenrente, is een uh, ingewikkeld ja. begrip. Ja, en het gaat over de dekkingsgraad van een pensioenfonds. Dus het drukt uit uh, hoe, hoeveel geld er in kassen, is, hoeveel er uitgekeerd kan worden. En door je rendementen te voorspellen... kun je die uh, dekkingsgraad op papier veranderen. En als je maar genoeg uh, optimisme daarin legt... dan lijkt het alsof het er allemaal prima voor staat. Maar het staat niet zo prima ervoor, hè? Nee, het staat niet zo prima ervoor, dat klopt. En wat wilt u eraan doen dan? Nou, er moeten in ieder geval realistische uh, cijfers worden gehanteerd. Dus als je gaat kijken hoe kunnen we die dekkingsgraad berekenen... dan moet je dat doen volgens uh, percentages die realistisch zijn. En uh, dat gebeurt op dit moment niet. En welk dus percentage is dan realistisch? Is. De uh, uh, risicovrije rente zou een realistisch percentage zijn. Daarmee nee. ondervang je dat het al te zeer inspeelt op... Uh, uh, je voor moet er geen 4, 5, 6, 7, 8 procent van maken, maar gewoon 2 procent zoals nu? Nou, dat zou inderdaad realistischer zijn, want je ziet dat de rentes al jaren heel laag staan. En te speculeren over wat dat de komende jaren gaat doen. Dus uh, onverstandig als je heel erg naast het de werkelijkheid gaat zitten. Meneer Do, u riep net, daar zijn we het helemaal mee eens. Dat is niet de bedoeling hoor. Zijn er geen verschillen tussen u beiden dan? <laughs> ja, er zijn ook verschillen. Nou, noem eens wat. Zijn... nou, waarom de verschillen? Waarom niet de overeenkomsten? Wij willen toch ook dat onze kinderen en kleinkinderen... een goed pensioen hebben. We toch ook zekerheid en niet meedoen... aan de, de bezuinigingsoperatie van de werkgevers... door ons een onzeker uh, woekerpensioen te geven... Als het, niet, als het tegen zit met al die beleggingsopbrengsten... die straks niet meer kloppen. Uh, en waar je niet weet waar je aan toe bent als je 65 bent... en waar je bovendien moet afwachten... omdat het op premiebasis gebaseerd is... en niet op de uitkering die je toegezegd is. Wat, wat je daarvan kan kopen op je 65... is het 2%, zodat mevrouw... Uh, van, Van der Veen zegt, nu, TZT ook zo is, nou dan wens ik iedereen sterkte... die dan zijn pensioen moet inkomen. Terwijl nu heb je een bedrag wat toegezegd is... en daar kan je je levensstijl op inrichten. Nou ja, het bedrag is wel, het bedrag is wel toegezegd, maar dat, bedrag, dat toegezegde bedrag... is helemaal niet zeker dat je het krijgt. Nee. Het... nee. Daar komen wij ook tegen in opstand met onze pensioenopstand, Want uh, die zekerheid die is er eigenlijk nooit geweest. Het is alleen zo gecommuniceerd vanuit de pensioenfondsen. En dat is eigenlijk heel uh, schandalig. Want je geeft mensen de illusie dat ze kunnen rekenen op een bepaald bedrag. Maar in feite is dat niet zo. Want de pensioenen zijn nu ook al afhankelijk van de beleggingsresultaten. Alleen wordt dat niet duidelijk gecommuniceerd. En daardoor is het ook logisch dat gepensioneerden een verwachting hebben... van de hoogte van hun pensioen. Maar het, ligt, het is de fout van de pensioenfondsen en van de overheid... dat daar nooit duidelijk over is gecommuniceerd. En dat zou echt beter moeten. Maar dat gebeurt nu wel. Meneer Do, Nou, wilt u eigenlijk ja. dat, dat uh, degenen die een pensioen hebben gespaard... de afgelopen tijd, en die krijgen dat binnenkort uitgekeerd... dat die niet gekort worden? Er is sprake van Klopt. kortingen bij sommige pensioenfondsen van 7%. Daar dat betekent dat u meer wil uitgaan geven... dan de pensioenfondsen denken in kasten hebben. Nee, want er komt nog steeds veel meer premie binnen op dit moment... dan er uitgekeerd wordt aan pensioenuitkeringen. Dus dat is niet zo. Maar daarom hebben we ook een petitie opgesteld voor uh, minister Kamp... op uh, uh, pensioenbehoud.petitie.nl... omdat die dat rekenrente moet reëel zijn. Zoals mevrouw Van der Veen ook zegt. er ja. moet een reële rente zijn. Maar op het moment dat u zegt, maar... ja, ik wil geen 7% korten op mijn pensioen... dat heet afstempelen, geloof ik, een vak tegen ja. mij, en dat betekent dat, dat de jongeren straks toch het, uh, ja, het, het meeste die pineut zijn, mevrouw van der Veen, of niet? Ja, daar lijkt het inderdaad op. Want ik hoor meneer Do zeggen dat er niet, niet afgestempeld zou moeten worden. Omdat er nu meer premie inkomt dan er uitgaat. Maar ik snap niet hoe, hoe hij daaraan komt. Want de dekkingsschade zijn ver onder de 100% voor veel fondsen. Dus dat betekent dat er meer wordt uitgegeven dan, uh, dan er... Binnenkomt, dat de aanspraken die worden uitgekeerd groter zijn dan de premies die binnenkomen. Dus uh, volgens mij klopt dat niet wat de heer Doe zegt. Nee, dat wil ik even graag corrigeren. U kunt mijn cijfers uh, van 13% meer inkomsten dan uitgaven bij de pensioenfonds in zijn totaliteit. Maak het niet al te, al te ingewikkeld, meneer Doe? Het nee, komt erop neer dat u ik, denkt, nou, die ouderen moeten gewoon het pensioen nou, krijgen wat ze is beloofd. En uh, punten uit. En ja, de jongeren moeten dan straks maar kijken hoe, hoe ze dat uh, verder weer oplossen. Nee, dat wil ik niet zeggen. Uh, want dat is heel belangrijk dat er nu niet meer geld uitgaat dan er komt. Kijk naar de cijfers van de Nederlandse Bank, Daar kunt u het vinden. Uh, er komt nog steeds meer geld binnen en bovendien is er nog een rendement. Want dat zou een ramp zijn. Als dat het geval zou zijn, dan zouden we onmiddellijk iets anders moeten organiseren. Er zijn wel problemen, want we worden ouder dan gepland. Ja, ook de jongeren worden veel ouder, dus dat is een probleem. En daar moeten we wat aan doen. Maar dan moeten we wat aan het systeem veranderen. Daarmee heeft de Stichting Pensioenbehoud op haar website ook een voorstel... voor verbetering van het huidige stelsel. Meer premie die... betalen bijvoorbeeld? Nou, de kostendekkende premie uh, is belangrijk. Maar ook, je kan de opbouwpercentage verlagen. Nu uh, wordt vaak opgebouwd tegen twee en een kwart procent. Dat is enorm hoog. En daar eet je een pensioenfonds mee leeg. Maar geld wat er nu uitgaat, wordt niet belegd... voor de mensen die later een pensioen moeten krijgen. J Jawel hoor. Nee, meneer Do. Oh nee, wat er uitgaat niet. Nee, nee. Dat kan niet. wat betaald is, kan niet meer beleggen. Nee, natuurlijk. daarom. Nee, nee, maar er is nog genoeg geld. Er is nog 875 miljard. Dus we hebben een Ja, maar kijk, de mogelijk. hoogte van dat bedrag maakt natuurlijk niet zoveel uit. Want het gaat erom hoeveel mensen daar straks van moeten leven. En aan de dekkingsschade kunnen we zien... dat de, het geld dat in kas zit te weinig is. Bovendien komt er vergrijzing aan. Vergrijzende pensioenfondsen zal dus het geld dat daarin komt uh, minder worden. Hoe meer je nu uitgeeft als je dekkingsschade onder de 100 zit... hoe minder rendement je inderdaad op dat geld kunt behalen... en hoe groter de kans is dat je pensioenfonds gewoon ten en ondergaat. Daarom moeten we nu al wat doen en niet wachten tot... Dat dat, uh, het later weer goed komt. mevrouw of niet van der de Veen, wil de stichting pensioenbouw te veel? Voor de ja. eigen club? Ja, nou, ik weet het niet. Het lijkt zo. Als ik meneer zo hoor, dan, uh, dan lijkt het inderdaad het geval. Nee, we zijn realist. Want ook onze kinderen en kleinkinderen moeten pensioen ja. hebben. En dus er moet wel wat veranderen aan het systeem, het pensioensysteem. Daarom hebben we ook dat voorstel gemaakt. Uitgangspunten voor een gewijzigd pensioenstelsel. Niet voor niks. Want er moet wel wat gebeuren. We worden ouder dan gepland. Ook wij worden iets ouder. Ja, u wordt misschien wel acht jaar ouder dan ik. Uh, statistisch dan hè, ouder. Mm -hmm. Uh, dat is een groot verschil. En als je ook later gaat werken, kan je ook langer werken. Maar als je langer leeft van je pensioen... Ja, dan moet dat toch ergens linksom rechts gespaard worden... of je hebt een lager pensioen. Francisco, hoe wordt gereageerd op jouw.nl op deze kwestie? Nou, daar wordt uh, de suggestie gedaan... die kreeg ik over trouwens via de Twitter van Peter Verhaar... de Paul Wittemann-bankier, die zegt... ja, we moeten toen naar, uh, dat, uh, naar een individueel pensioen. Hè. Je moet dat hele collectieve gedoe achterwege laten. En uh, daar wordt overigens fel op gereageerd. Maar mensen, kan je individueel zo'n rendement maken dan met z'n allen? Dat geloof ik nooit. Ik... Uh, je hebt aantoonbaar geen verstand van zaken. Oké, okay, uh, ga Felix. door. Dus, uh, dus zo wordt er gereageerd. Dat is natuurlijk de discussie, een beetje loopt. Moet je het gezamenlijk doen of moet je uh, uh, in je, in je eentje doen of gezamenlijk doen? Is dat een idee, mevrouw van der Veen? Ja, nou, wij hebben daar ook al uh, met elkaar wat over nagedacht. En... We zien wel het nut inderdaad van collectief sparen. Want je kunt dan de risico's spreiden als je collectief spaart. Wat wel in ieder geval heel belangrijk is, dat pensioendeelnemers inzicht krijgen in wat het verband is tussen wat ze gespaard hebben en wat zij uitgekeerd zullen krijgen. En die informatie klopt in ieder geval nu nog niet. Dus hoe je dat gaat oplossen, of je gaat kijken, uh, gaan wij in een soort individuele rekening vastleggen. Wat mensen krijgen. Gaan we in ieder geval goed informatie verstrekken. En misschien zelfs de optie onderzoeken van individueel sparen. Wat ja, ik niet zeker weet of dat nou wel eens een goed idee is. Maar je moet in ieder geval alles onderzoeken. En de helderheid moet in ieder geval veel beter worden, want nu weten mensen niet waar ze aan toe zijn. Jo, Janneke van der Veen van Pensioenopstand en Erik Doe van Stichting Pensioenbehoud. Hartelijk dank voor deze discussie. Graag gedaan. Graag gedaan. Op TV vanavond het verhaal van twee pandaberen Tian Tian en Yang Guan en hun verhuizing naar een Nieuw Onderkomen in Edinburgh. Niet zo opmerkelijk waren het niet dat dokter Wu zich ermee bemoeit. Dat is de acteur Dave Tennant dus. Die volgt de verzorgers van de Schotse dierentuin naar China. Waar ze gaan kijken hoe de panda-beren daar werden verzorgd. Wild About Panda's. Om 10 uur op BBC 2. En dan de canvascode over fotograaf Joel Sternfield. Dat is vanavond om half twaalf op canvas. Jurgen van den Berg, wat is de stelling bij lunch? De stellingen 0, half 2. De uitspraken van Nelly Kroes over Griekenland zijn onverstandig. Nelly Kroes komt zelf niet, neem ik aan. Nee, nee, die komt helaas niet. We zijn nog bezig wie het wel wordt, maar waarschijnlijk Wim van den Kamp van het cda Europarlementariër. Spannend. Surf naar gids.fm. Ik ben er morgen weer. De vorst. Na een ijskoude nacht schijnt nu op veel plaatsen de zon. Het ijs. Het prachtig ijs. Mooi zwart ijs. De schaatsen.